8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Lokale politiek Haren vindt dat overheid tekort is geschoten. Twee doden bij steekpartij in Best. En Emmys voor Homeland en Modern Family. Het kan nog wel een paar weken duren... voordat de volle omvang van de schade in Haren duidelijk is. De politie gaat ervan uit dat veel mensen de komende tijd nog aangifte doen. En pas dan is bekend hoeveel schade de reilschoppers vrijdag hebben aangericht. Gisteren was het politiebureau in Haren extra open om aangiftes op te nemen. Zeker 25 mensen hebben dat tot nu toe gedaan. Een van hen was korpschef Dros van Groningen. Relschoppers liepen over zijn auto die bij het gemeentehuis stond. Voor inwoners is er vanavond een tweede bijeenkomst waarop ze hun ervaringen kunnen delen. Daarbij is ook slachtofferhulp aanwezig. Twee politieke partijen in de gemeente hebben een spoeddebat aangevraagd. Ze vinden dat de overheid tekort is geschoten in haar plicht om burgers en hun eigendommen te beschermen.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 In de buurt van de woning werd op aanwijzingen van getuigen... een verdachte aangehouden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Legitimatiebewijzen worden niet of nauwelijks gecontroleerd. Dat concludeert journalist Brenno de Winter... die ruim een half jaar gebruik maakte van een zelfgemaakt identiteitsbewijs. Het Lichtbeeld Ausweis, zoals de Winter het kaartje noemt... bevat bijvoorbeeld het pseudoniem Big Wobber. Veel andere gegevens, zoals naam, geboortedatum en nationaliteit... klopten wel. De journalist kwam ermee binnen bij de Tweede Kamer, de AIVD en verschillende ministeries, waaronder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook in musea, zoals het Koninklijk Paleis, in het stembureau en bij de politie werd het kaartje geaccepteerd. Nederlandse webwinkels blijven het goed doen. Het aantal aankopen via internet steeg het afgelopen halfjaar met 15 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens belangenorganisatie thuiswinkel.org hebben webwinkels niet veel last van de crisis, al werd er per bestelling wel minder uitgegeven. Online aankopen hadden het eerste halfjaar een gemiddelde waarde van 110 euro, dat is een daling van 5 procent. Het populairst is het boeken van een reis via internet, de grootste groei zat in de verkoop van spullen voor huis en tuin. Het aantal doden bij het lawineongeluk in Nepal is opgelopen tot 10, onder hen zijn zeker 7 Fransen.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 Bij een Foxconn-fabriek in China zijn vannacht rellen ontstaan. Zo'n 2000 medewerkers zijn woedend... omdat een bewaker een van de arbeiders zou hebben geslagen. Het bedrijf kan dat niet bevestigen. De boze menigte heeft onder meer een wachttoren vernield. Tientallen mensen raakten gewond en het bedrijf is gesloten. De politie rukte uit om de medewerkers in bedwang te krijgen. De Foxconn-fabrieken in China staan ook wel bekend als Apple-fabrieken. Er worden verschillende Apple-onderdelen gemaakt. Het bedrijf kwam eerder in het nieuws vanwege de slechte werkomstandigheden. Foxconn is bezig met het doorvoeren van verbeteringen. Zo mag een werkweek tegenwoordig nog maar 60 uur duren. Voorheen was dat veel meer. Het noorden van Limburg en een aantal plaatsen in Brabant... hebben vannacht te maken gehad met een stroomstoring. Rond half vier vielen van alles uit, zoals straatlantaarns en stoplichten. En ook de pompen van de waterleidingbedrijven deden het niet meer. Door de stroomstoring gingen veel inbraakalarmen af... waardoor de politie veel valse meldingen binnenkreeg. Rond half zes was de stroomvoorziening hersteld en rond zeven uur waren ook de problemen met het water in Noord-Limburg opgelost. Oorzaak van de storing is nog niet bekend. Bij de uitreiking van de Emmy Awards voor beste tv-programma's zijn vooral de dramaserie Homeland en de comedy-serie Modern Family in de prijzen gevallen. Beide series werden verkozen tot beste in hun genre. De award in de categorie Drama voor beste acteur en beste actrice gingen allebei naar Homeland. Damian Lewis kreeg de prijs voor zijn rol als militair en Claire Deens voor haar rol als CIA-agent. De serie won ook de award voor beste script en beste montage. En Modern Family kreeg de prijs voor beste comedy voor de derde keer op rij. Het weer vanochtend wisselend bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien... met kans op windstoten en lokaal veel neerslag... Het wordt maximaal 22 graden vandaag. Het waait stevig uit het zuiden tot zuidoosten. Later vanmiddag draait de wind naar het zuidwesten... en neemt de kracht aan zee toe tot hard windkracht 7. AMBB verkeersinformatie 160 kilometer file in ons land. De meest opmerkelijke staan op de N2, de randweg Eindhoven... tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven staat 6 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en het knooppunt Batuverdorp... staat inmiddels... 11 kilometer. En een lange file op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen het Kopert Velpen en Knoopert Grijshoort 10 kilometer. Komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Gevolg is ook een file op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Hoendelo en het knooppunt Waterberg staat 7 kilometer. Dat verkeer kan de A12 niet op. Dan op de A15 Rotterdam Europoort voor het Vaanplein 3 kilometer. En tenslotte de A27 Breda richting Utrecht. Dat staat na een aanrijding tussen Hank en Werkendam. Een file van inmiddels 8 kilometer.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 NOS Radio 1 In... Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, zorgorganisaties komen vandaag met de Agenda voor de Zorg... speciaal bedoeld voor de informateurs en onderhandelaars. Maar Remmers vraagt werknemers in de zorg wat er op die agenda moet. En we spreken journalist Brenno de Winter zo... over de controle van identiteitsbewijs. Rellen in Haren echoen nog wel even na. Burgemeester Van Haren had geen goed woord over voor de railschoppers. En een eerste analyse leert dat we hier te maken hebben met tuig. Maar de vraag is nu wel of overheid en politie goed hebben opgetreden. Gemeenten lijken voor nieuwe uitdagingen te staan. Zo lijkt het sinds vrijdag in Haren plots geconfronteerd worden met ongewilde en ongevraagde feestgangers die de boel komen slopen. Hans Siepel is deskundig op het gebied van crisiscommunicatie. Meneer Siepel, goedemorgen, welkom in de uitzending. Goedemorgen, goedemorgen. Eerst maar eens even terugkijken. Hoe vindt u dat de gemeente Haren heeft gereageerd op de rellen? Nou, ik moet zeggen dat uh, nadat het eenmaal was misgegaan... hebben ze de crisiscommunicatie naar de getroffenen uitstekend uitgerold. Ze hebben veel aandacht besteed aan de inwoners... allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Dus dat deel hebben ze uh, zeer uh, professioneel... en in het belang van de getroffenen goed gedaan. En het deel daarvoor? Ja, wat je, wat je ziet, en u zei het in uw inleidingen al... Uh, uh, deze gebeurtenis in Haren maakt zichtbaar... dat er een enorme verschuiving van macht gaande is. Hè. De samenleving burgers zijn eigenlijk heel machtig geworden. En die kunnen zich makkelijk uh, via al die communicatietechnologie manifesteren. En die kunnen ineens ergens zijn met heel velen. En je ziet dat autoriteiten daar een probleem mee hebben. En nogmaals, ik wil niet gaan zitten op de stoel van wijzen... die achteraf zeggen dat ze het allemaal anders hadden moeten doen. Maar mm. ik denk dat het wel van belang is... om proberen te leren van wat, wat is hier gebeurd en hoe had het anders gekund... En wat de gemeente Haren misschien achteraf beter had kunnen doen... is in elk geval uh, als leidmotief kiezen de, de belangen van de inwoners. Uh, en de inwoners zaten waarschijnlijk niet op een feestje te wachten... met zoveel mensen. En ze hadden zich eigenlijk veel meer woordvoerder moeten maken... van, uh, van die mensen. En daarbij ook een heldere communicatielijn gekozen. Op het uh -huh. moment dat je zegt, de inwoners willen dit niet... maak je als overheid je woordvoerder van die belangen... en zeg vervolgens tegen mensen, er is hier echt geen feest. En daar achteraf kijkend heeft men een beetje, uh, ja, een beetje die rol niet helder gedefinieerd. Het was niet echt heel duidelijk voor iedereen dat het absoluut daar geen feest zou gaan worden. Ja. Ja, was ministerie wel een beetje tweeslachtig in de communicatie? Ja, ik denk dat het een beetje tweeslachtig was. En wat je hier ziet, en dat is toch wel een generiek probleem van de overheid... en de overheidscommunicatie, die, die zijn heel erg in hun communicatie... met hun eigen, eigen, eigen wereld bezig, om het maar zo te zeggen. Die zijn heel erg met hun eigen plannen en eigen scenario's bezig. En wat ze misschien uit deze crisis zouden moeten mm. leren... is dat ze in de overheidscommunicatie toch wat meer mm. zich de vraag stellen... in wiens belang uh, ja, communiceren. Dat zei u, in belang van de burgers van Haren had dat dan moeten gebeuren... maar vooraf was duidelijk gezegd, kom niet, er is hier geen feestje. En had dat dan ook in daden uitgedrukt moeten worden? Nou ja, dan had die communicatielijn... Uh, wij zeggen wel eens, dat op dat moment ben je als, uh, als overheid... eigenlijk de machthebber, de gezaghebber. Wij bepalen hier wel of het niet of, of wel of niet doorgaat. En had je daar misschien wat intensiever over moeten communiceren... ook moeten ingrijpen naar de media. Hè? Als je zag gebeuren dat de media eigenlijk mee ging doen aan dat feestje... en het ook groter en groter maakte, dat je die ook had moeten vragen van... luister, er is hier een verantwoordelijkheid in het geding en Er zijn hier belangrijke in het geding van mensen in Haren die dit niet willen. En neemt u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid nou ook. En dan had wellicht in de communicatie toch veel duidelijker... van alle kanten gezegd, mensen, het gaat hier niet door. En dan had je ook maatregelen moeten treffen... om ook te voorkomen dat mensen in Haren zouden kunnen komen. Ja, als als meneer over... Siepel, als, als, ja. als we dat even als, uh, als uitgangspunt nemen... Ja. wat had de gemeente Haren dan moeten doen? Wat had de burgemeester bad moeten doen? Had hij de stad hermetisch moeten afsluiten? Treinen moeten tegenhouden? Hekken moeten plaatsen? Want zo... Ja, dat, daar komt het dan ongeveer op neer, toch? Nou ja, dat had hij daar waarschijnlijk niet in zijn, in zijn eentje moeten doen. Maar op het moment dat je als overheid zegt... Uh, wij staan voor de belangen van onze inwoners... Uh, en die kunnen dit feest niet aan... ja, dan mm -hmm. horen daar ook maatregelen bij om te proberen dat te voorkomen. En dan had je misschien, en nogmaals, het is achteraf allemaal makkelijk praten... dus ik zeg dat er elke keer maar bij... maar had je misschien tegen de NS moeten zeggen... luister, uh, haren uh, slaan we over uh, als station. Uh, en, uh, maar dan moet je een soort noodverordening instellen. Ja, ja maar goed, die mogelijkheden uh, hebben gemeentes... Om te doen. Uh, en, en, en, maar nogmaals, het belangrijkste punt vind ik. is dat je ook bij crisissituaties. Ja. Uh, elke keer de vraag stelt als overheid. niet. wat vinden wij er nou van? Uh, willen wij het wel? Willen wij het niet? Weet je? Maar dat je elke keer het terugkoppelt aan maar wiens belang ja. is. nou eigenlijk in het geding. Maar en dan had je... je, als ik er nog, nog iets mag aan toevoegen. dan ja. had je ook in de communicatie. met de, met de feestgangers kunnen oproepen. wij vinden dit niet, maar we doen dit namens de mensen. die hier een probleem hebben. Ja, dat snap ik. Hebben. Maar er is nog een, een, een moeilijkheid. U gaf het al aan. Uh, de, de organisatiekracht die uh, sociale netwerken meegeven. Ik heb het alles een verraadelijke deeltjesversneller genoemd, Twitter. Uh, ja. Er is heel veel mogelijk opeens. Ja. En wij spraken eerder de politie en die gaven aan... het was ons niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er nou zouden komen. De burgemeester heeft dat ook gezegd. Ja. Hoe moeten ze daarmee omgaan? Ja, dat is, het is ook lastig. Ik begreep dat vrijdag de teller op 30.000 stond. En dan komen er uiteindelijk, geloof ik, 1.500. Ja, weet je, dat is misschien wel, als je er even met afstand naar kijkt... en los van de mensen die daar heel vervelende ervaringen mee hebben... maar het is wel een intrigerend fenomeen, hè, Dat ineens dit kan ontstaan en je ziet dat autoriteiten eigenlijk moeten wennen... en op zoek moeten naar hoe gaan we hier nou eigenlijk mee om. Er moeten nieuwe strategieën komen, eigenlijk. Ja, strategieën. Maar in elk geval erkennen... en we hebben dat natuurlijk in het Midden-Oosten vorig jaar ook gezien... social media is een enorm machtswapen geworden. En het is de macht is verlegd van de oude instituties, om het maar zo te zeggen... Naar, ja, naar u en naar mij. Wij kunnen ons heel makkelijk manifesteren. En daar moet over nagedacht worden. En met name in de communicatie, hoe gaan we daar nou mee om... Mm. met die nieuwe verhoudingen? En dat is een intrigerend vraagstuk. Waar we het antwoord nog niet helemaal op hebben... hoor ik al. de heer voor nu. Graag gedaan blijkt makkelijk te zijn om met een vals identiteitsbewijs door controleposten te komen. Hoort u zo meer over eerste de verkeersinformatie bij de ANWB, het Broekhuis. 160 kilometer file, Marcel. En de meest opmerkelijke na de ochtendspits is de A76. Belgische grens richting Heerlen. Dat staat bij Spouwbeek twee kilometer na een aanrijding. Daar is de linkerreis ook dicht. En ook aan de andere kant, richting Geleen, staat er een file tussen Nut en Geleen. En die file is vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We hebben het er eerder vanochtend al eventjes over gehad... Eh, dat er veel zal veranderen in de zorg. Er zijn allerlei plannen en adviezen die bekend worden gemaakt eh, later vanochtend. Maar wat willen ze eigenlijk op de vloer? Mayno Remmers onderzoekt dat in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Is jou dat nou duidelijk, Mayno, wat ze willen op de vloer? Ja, dat wordt wel een beetje duidelijk. Uh, op de verpleegafdeling zeggen ze meer handjes aan het bed. Dus het gaat ook over management, administratie, het stikt van de formulieren. En nu, nu zit ik op de vijfde etage. Want als je zegt Beverwijk, dan zeg je natuurlijk ook het brandwondencentrum. Nou, ik loop nu even mee met Paul van Zuilen. Hij doet nu net, net zo ronde. Paul van Zuilen is, uh, hij weet alle expert op brandwondengebied. En is plastisch chirurg. En we gaan nu even meeluisteren. Want hij is net bezig. Oh, okay, keur, Mooi. Ja, wat je, wat je nu ziet, is een, uh, het transplantaat is nog een beetje uh, rolspaarsig uh, van kleur. Dat is, dat is mooi voor nu. Het is een volledig dikte huidtransplantaat. En uh, dat heeft altijd een paar dagen extra nodig voordat het helemaal aangesterkt is. Dus het is niet zo dat hij meteen het bed uit kan springen. Maar dat, dat hadden, we al, uh, hadden we al doorgenomen. Ik loop even naar de andere kant. Nou, ik geloof dat de arts goed nieuws kon brengen voor u. Nou, daar uh, ben ik blij van. Ja, wat hebben ze nou precies gedaan eigenlijk? Ik had altijd last onder in de rug met beweging met pijn in de rug. En altijd maar door de trek van die littekens. En de dokter heeft er meer ruimte gegeven. En nu ben ik die druk ben kwijt. Is het een fijn ziekenhuis? Het Rode Kruis ziekenhuis, de Bevenwijk? Is gewoon fantastisch. Goede zorg allemaal? Ja, dat is goed voor mijn regio. Want daar hebben wij het deze ochtend over. Want de zorg presenteert de plannen aan het nieuwe kabinet. Wat er dan ook komt. Ja, ja, wat er nou eens moet veranderen. En waar hè, meer handen aan het bed en zo. Nou, dat uh, vind ik een goede zaak. Wat dat ontbreekt nog wel eens. Dat uh, kun je in allerlei dingen... Uh, Ze moeten met minder personeel meer doen. En dat uh, werkt niet. Ik zal zo nog eventjes uh, langskomen. Maar uh, we koersen aan op morgen. Een patiënt die weer naar huis mag, dat is fijn. Ja, dat is uh, goed nieuws. Als ik hier zo nou meeloop, dan hoor ik veel mensen die hier werken zeggen... ja, die marktwerking, is dat nou wel een goed idee geweest? Ik hoor ook zeggen, minder regeltjes, minder formulieren, minder vergaderen. Wij zijn allemaal doeners. Wat zou u meegeven aan een nieuw kabinet? Het aantal vergaderingen uh, neemt ze zichtbaar toe. Het lijkt alsof de, de managerslagen uh, toenemen en toenemen. Dus er is iets aan de hand, en dat is ook aangetoond... Uh, dat, dat tientallen procenten... Uh, kosten uh, extra zijn vanwege alle uh, nou ja, managementactiviteiten, et cetera, et cetera. U bent ook zelf veel tijd kwijt met al die overleggen en al die vergaderingen? Uh, meerdere avonden in de week. En uh, voor vanavond heb ik ook voor meerdere uren een overleg gepland. Uh, morgen, uh, woensdag dan, gelukkig is niet. Terwijl wat u net loopt te doen, hè, hier zo'n patiënt, daar gaat het dat eigenlijk om. om. Ja. ja, daar ben ik helemaal met u eens. Dus dat is eigenlijk wat u zou mee willen geven aan... nou, dat moet eigenlijk minder worden. Nou oh ja, en, en het, het, het heeft kennelijk aangetoond geleid tot, tot uh, toename van kosten van de gezondheidszorg. Dus je kunt wel zeggen: de gezondheidszorg is nu heel erg duur. En we moeten schappen aan bed. En we moeten schappen, uh, uh, nou ja, goed, op alle lagen van de gezondheidszorg. Maar het lijkt er toch op dat met name het managementkant, uh, dat daar uh, veel meer geschat kan worden. Hoe zou het nou toch komen dat dat zo is toegenomen? Dat, dat manager dat vergaderen? Uh, als ik daar het antwoord op wist. Ik, ik kan u dat niet goed zeggen. Maar ja, ik... Het is er gewoon ingeslopen door de jaren heen. Ja, het lijkt, ja, ik, kijk Mijn beleving ook erbij is dat, dat als een manager die niet uitkomt... vooral zal roepen van er moeten uh, nieuwe managers bij. En vooral onder de persoon en niet boven de persoon. Ik, ik zie dat als een verklaring. Ja. Goed, nou de ronde moet verder geloof ik. Uh, ja, we gaan zeker door. <lacht> Loopt u nog even mee? Nou ja, ik, ik neem weer afscheid. Um, ik hoop dat ze het oppikken in Den Haag. Uh, dat hoop ik ook, van ganse harten. Ja. Ja. Oké, okay. nou, succes. Oké, okay. dank u wel. Dag. En mij nou ook, bedankt. Daarvanuit vanuit Beverwijk, later meer van hem. Tien voor half negen. Identiteitsbewijzen worden slecht gecontroleerd, blijkt uit onderzoek van Nu.nl-journalist Brenno de Winter. De Winter ging op pad met een nagemaakt identiteitsbewijs en kwam zo onder meer heel eenvoudig de Tweede Kamer binnen. Goedemorgen. Goedemorgen, Brenno de Winter. Ik wilde graag een pestdag. Pas aanvragen. Even legitimatie en de huiskaart. Nu.nl Ja. Misschien? Mag u mag naar de tweede etage bij de cirkel even wachten, dan wordt u daarop gaan? Ja. Zo, meneer de Winter, goedemorgen. Een hele goede morgen. Dat ging makkelijk? Ja, het ging eigenlijk overal makkelijk. Um, het, het lijkt wel alsof je met een kaartje dat eigenlijk helemaal niks is, uh, opeens heel wat kunt zijn. Dus het is, het is bizar. Want vertelt u eens uh, voor de luisteraars die het verhaal uh, nog niet kennen, hoe zag dat pasje eruit? Ja, ik heb een, uh, op een hackersconferentie kon je uh, legitimatiebewijzen uitprinten die evident uh, niet correct zijn. En daar heb ik uh, zelf een lichtbeeld Ausweis gemaakt. En dat lichtbeeld Ausweis heeft allerlei kenmerken waaraan je ja, toch moet vermoeden dat hij iets raars is. Hmm. is Nederlands adres, um, sommige dingen in het Engels, sommige dingen in het Duits. Uh, mijn religieuze naam als Big Wobber. Ja, dat soort dingen. Nou, dat, dat bewijs heb ik vanaf 1 januari structureel gebruikt als mijn identiteitskaart. En het leek wel op een Nederlandse ID-kaart? Nee hoor. Niet, nee. totaal niet. Het leek, het leek eigenlijk meer op een. Uh, nou, het ziet er een beetje Duits uit met de Brandenburger Tor, een beetje lelijk getekend. En ja, het is eigenlijk helemaal niets. En echt iedereen werkt, uh, werkt vrolijk mee. Ja. Of het nu is om te gaan stemmen, of het is om, om je simkaart, een simkaart te vervangen. Um, het wordt gewoon gegeven en er wordt niet moeilijk over gedaan. Even voor de zekerheid meneer De Winter, want deze um, kaart voor de Tweede Kamer, daarmee, daarvoor levert u ook uw perskaart in. En daarvoor ja. ben je natuurlijk wel streng gecontroleerd. Dus is dat wel helemaal eerlijk? Nou, nou, het is volledig eerlijk. Want op het moment dat je vraagt om een legitimatiebewijs... Uh, dan ga je er toch vanuit dat dat normaal wordt gecontroleerd. En waant, waarom zou je het anders dus nog moeten vragen? Ik heb inderdaad niet gerommeld met namen. Ik heb gewoon de echte namen gehouden. Omdat het punt maken is dat men gewoon niet bestaande bewijs niet eens herkent. Dus laat staan dat als er een bestaand bewijs wordt nagemaakt. Zou men dat dan opeens wel gaan herkennen? Hm. Is, is er wel gevraagd nog na, na, nader naar uw kaartje? Want, zeg, wat ja. is dit voor een kaart? Ja, ik heb in één geval bij Binnenlandse Zaken, die natuurlijk verantwoordelijk is voor de uitgifte van legitimatiebewijzen, daar vroeg te bewaken. Die twijfelde heel erg. En die zei liefd beeld weis, zo zou ik het nooit vertalen. Om vervolgens gewoon akkoord te gaan. En bij het ministerie van Volksgezondheid. Uh, daar werd op een gegeven moment gezegd, ja maar een Duits legitimatiebewijs is te groot en groen. En dat heb ik ook bevestigd. Mm -hmm. En vervolgens wordt het wel als waar aangenomen. Maar bijvoorbeeld de Marseuchet bij een bezoek aan het Koninklijk Huis um, heeft uh, dat totaal niet gecontroleerd. En die ging hiermee akkoord. En de coördinator terrorismebestrijding ging er vijf maanden geleden mee akkoord. Um, wat wel pijnlijk is, is dat zij de vorige week zijn achtergekomen dat via een bron dat dit zou spelen. En ze hebben vervolgens een waarschuwing voor mij de deur uitgedaan. Hm. Waarop iemand anders uh, met zijn lichtbeeld-auswijs verder is gegaan. En natuurlijk het onderzoek gewoon netjes is afgemaakt. Goed. Bernard de Winter, hartelijk dank voor uw verhaal. Dank u. Goedemorgen. Het is acht minuten voor, half negen U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar Amsterdam. Terwijl het Stedelijk Museum daar na een jarenlange verbouwing opende, eindelijk, sloot het naastgelegen Van Gogh Museum de deuren. Zeven maanden lang blijft het museum gesloten voor het publiek. Maar het gos van de werken van Van Gogh blijft wel te zien, hoor. Hoort verslaggever Karin Alberts. Nu nog geroezemoes van het publiek. Over een paar dagen klinkt hier het geluid van hamers en van boormachines. Axel Ruger, directeur van het Van Gogh Museum. Spannende dag? Jazeker, het is voor ons natuurlijk een bijzondere dag. En je verheugt je niet echt op het moment dat je eigen museum dicht moet. Maar gelukkig uh, is dit maar voor een heel korte periode. Want over vijf dagen gaan we dan ook alweer open op een andere locatie... namelijk de hermitage hier in Amsterdam. Het is voor een verbouwing, uh, aanpassingen die nodig zijn... Blijft het bij die zeven maanden? Daar gaan we van uit. Deze verbouwing wordt uitgevoerd door onze huisbaas, de Rijksgebouwendienst. Er is een zeer nauwkeurige planning oplosgelaten losgelaten. en ik heb alle vertrouwen daarin dat we deze planning ook... Halen. Ja, ik vraag het natuurlijk niet voor niks. De buurman, het stedelijk, heeft er iets langer over gedaan dan ze aanvankelijk van plan waren. Is dat risico dan nog? Dat is niet te vergelijken. Het bouwtraject bij onze buur was natuurlijk vele malen groter. Met een volledige nieuwbouw daarbij enzovoort. Dus hier gaat het om een, als het ware, technische renovatie van het gebouw. Veel minder omvangrijk, veel kortere periode. En we gaan ervan uit dat dit behapbaar is en de planning te overzien valt. Dames en heren, attentie het museum gaat over 15 minuten sluiten. U wordt verzocht zich daar de uitgang te begeven. Leo Jans heeft nou nog net niet het zweet op zijn voorhoofd staan, maar hij is conservator en ook verantwoordelijk voor deze hele operatie. Het verplaatsen van al die topstukken. Ja, we hebben de, de werken geselecteerd die naar de hermitage gaan. En die worden dan heel zorgvuldig natuurlijk voorbereid voor, uh, voor de trip. Hoe doe je dat? Een schilderij voorbereiden. Vooral goed kijken hoe het, he, wat de conditie is, dat doen onze restauratoren. Uh, ze kijken of ze bestand zijn tegen de reis. Gelukkig zijn heel veel werken dat vanzelf al. Maar als het nodig is, dan kunnen ze daar nog wat aan, aan restaureren... zodat ze wat uh, stevig zijn. Er worden ook voor het vervoer speciale maatregelen genomen als dat nodig is. En terwijl camera's klikken, wordt Korenveld met kraaien van de muur geschroefd. Twee mannen met witte handschoentjes tillen dan het doek van de muur... en zetten hem op een trolley. Met die trolley gaan ze naar beneden, want het in de doos doen... dat gebeurt buiten het zicht van de camera's, om veiligheidsredenen. Men mag niet weten welk schilderij, welk miljoenen kostend doek... in welke doos komt. Dit is de hellingbaan. Hier komen... Dit gaat naar beneden, naar de, de keel van het museum... Daar wordt de kunst in een afgeschermde ruimte in een speciale transportbus geladen. En dan komt het hier zo dadelijk naar buiten. En, en dan, ziet... dan staat u met kloppend hart te kijken, Leo Jansen? Nou, met kloppend hart. Niet, niet omdat ik me ongerust maak. Maar het is natuurlijk wel een bijzonder moment. De grootste schatten van ons museum, kun je toch wel zeggen, gaan, uh, gaan nu uitlogeren. En dat is toch altijd uh, bijzonder. En er worden natuurlijk veiligheidsmaatregelen genomen, want het is niet zomaar een transport. Hier gaat voor miljoenen direct de openbare weg op. Waar bestaat dan die veiligheidsmaatregelen uit? Veiligheidsmaatregelen bestaan uit speciale materialen. De kist waar het in gaat is bijzonder. De mensen die het begeleiden zijn getraind, zijn specialisten ook. De bus is voor kunsttransport ingericht, zowel de vering als het klimaat van de bus... Dus uh, er wordt aan alle kanten gezorgd dat de kunst gepamperd wordt. Rijdt u mee? Ik rijd mee. Ik mag de eerste transport doen. Ja, dat was een bijzonder transport. U hoorde verslaggever Karin Alberts. In de Spaanse voetbalcompetitie kon gisteravond de wedstrijd tussen Real Vallecano en Real Madrid niet doorgaan. De elektriciteitskabels van de lichtmasten waren vernield en ze konden niet op tijd worden gerepareerd. Correspondent Edwin Winkels in Spanje. Edwin, wie heeft dit gedaan? Ja, daar gaat iedereen nu natuurlijk naar op zoek. Er wordt vermoed een, een boze supporter of enkele boze supporters... omdat, omdat de club zijn vast seizoenkaarthouders voor deze dag 25 euro extra vroeg... Om, om de wedstrijd tegen Real Madrid te zien. Daar waren heel veel mensen het niet mee eens. Dus het wijst een beetje in die richting als het werkelijk sabotage blijkt te zijn. Want een regeringsafgevaardigde gisteravond zei van... voorlopig zien we dit als een technisch probleem en niet echt als een sabotage. Waarop trouwens de club rijden bij elkaar heeft geantwoord met een foto van uh, kleine kastjes... Waarin, uh, waarop inderdaad vier uh, gekleurde kabels uh, doorgesneden zijn, die zijn mm. te zien. Ja, dus dat lijkt dan wel sabotage als ze echt uh, doorgesneden kabels te zien zijn, toch Edwin? Ja, zeker. Dat, uh, dat, dat, het is echt een heel klein kastje, het is een hele moeilijke plaats om te komen. Dus vragen ze vragen zich ook af, hoe heeft iemand daar kunnen komen zonder dat het iemand is opgemerkt? Bovenop het dak van dat stadion, en er is soms toch wel bewaking en zo. En het was, ja, de, de, de ramp was eigenlijk dat ze uh, een uur voor de wedstrijd, die wedstrijd moest om half tien half beginnen. En om half negen kwamen de clubs in het stadion, deden ze de lichten aan. En toen bleek een groot deel van, van die lampen niet te werken. En toen was de keit, tijd te kort uh, om het te repareren. Ja, Zegt de competitieleiding, zegt dit is jullie eigen schuld? Uh, je hebt de wedstrijd verloren of wordt die wel ingehaald? Nee, het is uh, onmacht heet het dan, Frits. Ah, ja. En... Uh... Uh, Daarna volgde de grote discussie. Wanneer moet er ingehaald worden? Real Madrid wilde morgen of vandaag dan om vijf uur spelen. Ze zeggen, dan is het zeker licht. Weten we ook als we het niet <lacht> kunnen repareren. Dat we gewoon kunnen voetballen. Ja. Want dat willen we. Maar de Spaanse competitieleiding heeft nu de wedstrijd voor vanavond om kwart voor acht gezet. En vertrouwt er dus op dat het uh, licht op tijd uh, gerepareerd zal zijn. Goed. Edwin Winkels vanuit Spanje, dankjewel.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 Radio 1, het NOS-journaal. Haren verwacht nog veel aangiftes en twee doden bij steekpartij in Best. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Negens. Nog een paar weken en dan pas weten we wat de volle omvang van de schade in Haren is. De politie gaat ervan uit dat veel mensen de komende tijd nog aangifte doen. Pas dan is bekend hoeveel schade de ruilschoppers vrijdag exact hebben aangericht. Gisteren was het politiebureau in Haren extra open om aangiftes op te nemen. En daar is volop gebruik van gemaakt, zegt de politie. Nou, de teller staat op 25 aangiften: 22 maal voor vernieling, 2 maal diefstal en 1 keer voor mishandeling. Dat is op dit moment de, de, de, de teller, maar we gaan ervan uit dat er zeker nog meer aangiften bij gaan komen. De politie gaat de komende tijd alle filmbeelden en foto's van Project X Haren bekijken. Op dit moment zitten nog 35 relschoppers vast. Voor inwoners van Haren is er vanavond een tweede bijeenkomst waarop ze hun ervaringen kunnen delen. Daarbij is ook slachtofferhulp aanwezig. In Best zijn een man en een vrouw om het leven gekomen bij een steekpartij. Het gebeurde rond 11 uur gisteravond. Omwonenden reageerden geschrokken. Ik kwam aan, ik zag een ambulance midden op de straat staan. En, uh, ik loop mijn huis binnen en krijg ineens een berichtje van... staat er allemaal recherche in je straat? En met dat ik hier sta, zie je de technische recherche beginnen zijn werk te doen. het commandocentrum binnenkomen. Ja, sowieso Best. Het is heel rustig en, en heel gemoedelijk, heel dorps. Ja, dan schrik je toch wel, ja. Volgens de Brabantse politie was er mogelijk een ruzie in de relationele sfeer die uit de hand is gelopen. In de buurt van de woning werd op aanwijzingen van getuigen een verdachte aangehouden. Legitimatiebewijzen worden niet of nauwelijks gecontroleerd. Dat concludeert NuNL na een onderzoek. Journalist Brenno de Winter maakte ruim een half jaar gebruik van een zelfgemaakt identiteitsbewijs. Daarmee kwam hij binnen bij de Tweede Kamer, de AIVD en bij verschillende ministeries. De ChristenUnie wil nu uitleg van minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Rellen bij een elektronicafabriek in China. Zo'n 2000 mensen van de Foxconn-fabriek zijn woedend... omdat een bewaker een van de mensen daar zou hebben geslagen. Boze menigte heeft onder meer een wachttoren vernield. De ravage is groot, zegt correspondent Marieke de Vries. Foto's op sociale media uh, die daar zijn gepoos laten... ingeslagen ruiten van winkels zien, van de fabriek zien... die vergeworpen auto's en de aanwezigheid van oproeppolitie. Maar die foto's zijn voor ons uh, niet te verifiëren, dus dat moet ik er wel even bij zeggen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Het bedrijf is gesloten. De Foxconn-fabrieken in China staan ook wel bekend als Apple-fabrieken... maar er worden daar ook onderdelen voor andere bedrijven gemaakt. Het aantal doden bij het lawineongeluk in Nepal is opgelopen tot tien. Onder hen zijn zeker zeven Fransen. De groep was bezig met de beklimming van een 8100 meter hoge berg in de Himalaya. Hun kamp op zeven kilometer werd getroffen door een lawine... Bergbeklimmers werden verrast, zegt correspondent Ron Linker. Ze werden overvallen in hun slaap voor een deel, want de lawine eh, vond plaats rond kwart voor vijf ochtends. Dus een klein deel was wakker om het ontbijt te prepareren, de anderen lagen nog te slapen. Toen kwam die enorme sneeuwmassa naar beneden. Twee lichamen zijn geborgen, dat van een Duitse klimmer en van een Nepalese gids. Tien mensen die de lawine hebben overleefd zijn naar een ziekenhuis gebracht. En vier alpinisten worden nog altijd vermist. Bij de uitreiking van de Emmy Awards zijn vooral de televisieseries Homeland en Modern Family in de prijzen gevallen. Ze werden verkozen tot beste in hun genre. De award in de categorie drama voor beste acteur en beste actrice gingen allebei naar Homeland. En de Emmy gaat naar Claire Danes. Uh, the entire cast is just uniformly uh, sort of shamelessly talented and committed. And I'm so proud to be in their company. Actrice Claire Deens was dat. En haar collega Damian Lewis kreeg de onderscheiding voor zijn rol als militair in de serie. Homeland won ook de award voor beste script en beste montage. En Modern Family kreeg de prijs voor beste comedy voor de derde keer op rij. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het belooft vandaag een buiige dag te worden met later op de dag en vooral vanavond ook een stevige wind. Nou, op dit moment is het bewolkt, er trekken een aantal buien over het land en het is zo'n 9 tot 14 graden. Vanochtend blijft het overwegend bewolkt en is er eerst nog kans op een bui. Later wordt het wel geleidelijk aan wat droger. Maar dat is maar van korte duur, want vanmiddag leeft de buiigheid weer op. Vanuit het zuiden trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer en windstoten. De wind die komt eerst uit het oosten en draait later in de middag naar zuid. Daarbij trekt de wind ook aan en wordt matig tot vrij krachtig. Aan de kust vanavond krachtig tot hard. Ondanks het gure weertype wordt het vanmiddag zo'n 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Nou, vanavond dus meer wind. De wind komt dan ook op uh, volle kracht en aan zee komt zelfs een stormachtige wind te staan. Zo'n 8 uh, Beaufort. Later op de avond wordt het weer wat rustiger en ook droger. Morgen, dinsdag, dan zijn er wolkenvelden, zonnige momenten, maar er komen landelijk ook een paar buien voor. Het wordt morgen een graad of 18. Aan Verkeersinformatie: 150 kilometer file, zo'n 50 kilometer minder dan gebruikelijk. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een lange file tussen Maarhezen en Valkenswaard, 5 kilometer. Diezelfde A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven, lange file tussen Knoop het Empel en Boksel Noord, daar staat inmiddels 9 kilometer. Ook een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knoop raansdorp 7 kilometer. En op de A12, Duitse grens richting Utrecht... staat nogal tussen Westervoort en knooppunt waterberg een file van 4 kilometer. Dan de A28, Zwolle-Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden. Daar staat 7 kilometer. Dat is inderdaad Zwolle richting Utrecht. En op de A50, richting Arnhem... staat tussen Renkum en Knoop het Grijshoort 5 kilometer. De laatste en ook lange file op de A67...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 Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Steeds meer Nederlanders kopen hun kleding, laptops of wasmachines via internet. Het eerste halfjaar van 2012 steeg de omzet weer explosief, met dit keer maar liefst 9 procent. Sleehakken, plateauzolen, accessoires, digitale camera's, allemaal in de kleuren van nu. Voor half tien stelt... Morgen in huis. Gemakkelijk en snel. Mm. Wijnand Jonge is van de koepel van internetwinkels afgelopen half jaar weer 300.000 nieuwe klanten erbij. Ja, dat maakt het totaal op zo'n 8,5 miljoen kopers, mensen die ooit wat gekocht hebben op internet. En dat geeft nog een gat van zo'n 1,5 miljoen mensen die nog nooit iets gekocht hebben. Ze hebben nog een hele weg te gaan. Zijn dat vooral ouderen? Ja, er zijn wel een beetje met name wat, wat, wat oudere mensen. Die zijn nog wat voorzichtig. Maar wat we zien is eigenlijk dat over alle groepen mensen... Ja, ik vind het de normaalste zaak inmiddels wel om via internet wat te kopen. Ja, alles bij elkaar zien we dus in geld een stijging van 9%. Maar er zijn sectoren die het ongelooflijk doen... Ja, als je kijkt naar uh, interieur en tuin. Uh, die sector die maakte groei door in de eerste helft van dit jaar van zo'n 29%. We zien dat de speelgoed uh, met zo'n 25% stijgt. Uh... Ook via internet. Speelgoed, gift en vicious en games. Uh, Lego. En nu even bestellen. Zo, ik ben klaar dit jaar. Tops, veel jasjes, veel kleuren. Kopen van online kleding stijgt met 15%, telecom met 13%. Bijna alle sectoren groeien nog gewoon met, uh, met dubbele cijfers. En ik maar denk, meneer jongen, aan die gewone winkels. Dit doet heel erg pijn, denk ik zo. Ja, het aardige natuurlijk is wel dat uh, steeds meer gewone winkels ook gewoon op internet uh, actief zijn. Uh, het aardige van internet is dat het voor iedereen bereikbaar is. Voor consumenten, maar ook voor ondernemers. Ondernemers uh, ja, kunnen zo uh, op internet aan de slag en uh, meedoen uh, in deze sector... Maar, ja, waar het in ieder geval nog groeien uh, is in, uh, in deze moeilijke economische tijden. Ja, de online schoenenwinkel. Met een enorm aanbod aan schoenen van topmerken. En thuis bezorgen en terugsturen zijn gratis. Uittrekken.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 Nou, het aantal loesje ondernemingen, webwinkels die het niet zo goed voor hebben met de consumenten... Ja, dat, dat bestaat nog steeds. Vooral uh, ja, aan hele kleine webwinkels die het misschien niet altijd ook even nauw nemen met uh, de regels. Nou, wij proberen als belangenvereniging daar wat aan te doen. Hè. We hebben een keurmerk Thuiswinkel Waarborg wat ertoe bijdraagt dat consumenten kunnen herkennen... die webwinkels die het serieus nemen, die het uh, goed aanpakken. Uh, daar proberen we het onderscheid uh, mee te, te maken. Krijgen jullie meer klachten? Ja, wij krijgen meer klachten. Dat heeft alles te maken met de groei van de markt. Dat kan ook niet anders. Maar wordt het keurmerk wel eens afgenomen? Absoluut. Het keurmerk is net een paar weken geleden nog bij zo'n 22 webwinkels ontnomen. Dat merk laten ze natuurlijk lekker staan op die online winkel. Nou, dat, uh, dat gebeurt niet, want concullega's houden dat scherp in de gaten. Bij wie staat dat keurmerk wel en bij wie staat dat niet? Uh, en in de laatste plaats weten consumenten ons heel goed te vinden... Uh, en checken bij ons op de site uh, of een uh, webwinkel lid is of niet. Dus de markt die, die, die reinigt zichzelf als het ware. Al dus Wijnand Jongen van de koepel van thuiswinkels. En verslag hebben we Jeroen er sprak met hem. Ook Consuwijzer, het informatieloket van de overheid voor consumenten... krijgt steeds meer klachten over online shops. Gaat dan met name over verkeerde rekeningen of problemen bij betaling. Niet of te laat bezorgde producten en artikelen die niet deugen. Twaalf minuten over half negen. Door naar uh, Minor Remmers en het uh, Rode Kruis ziekenhuis van Beverwijk. Mayno Remmers, um, ja, er moeten andere keuzes gemaakt worden hè, in de zorg. Dat is wat we steeds horen. Dat is ook wat uh, vandaag gemeld zal worden. Wat voor keuzes maken ja. ze in Beverwijk, Mayno? Nou, de keuze onder andere dat ze zeggen, uh, uh, dat vergaderen mag we wat minder. Die marktwerking, heeft dat ons nou wel zoveel gebracht? Uh, en meer handen aan het bed, hoor ik ook op de verpleegafdelingen. En nu sta ik bij een longarts en die zijn net tegen mij... en dan ligt het zo voor de hand om weer over de maatregelen te komen... die te gaan over het stoppen met roken en wat allemaal afgeschaft is. Ja, daar kent iedereen over op feestjes zeker. Nou ja, als je zegt dat je longarts bent... Dan, is, dan gaat iedereen meteen met de hand achter de rug met de sigaret. Desalniettemin denk ik wel dat je als longarts moet beginnen over stoppen met roken... als je het hebt over het huidige kabinetsbeleid. We, we beseffen allemaal dat je in de zorg geld moet besparen. De zorg wordt onbetaalbaar duur op deze manier. En dan moet je als overheid bekijken op welke manier kunnen we het beste geld bezuinigen. Nou, dat kun je bijvoorbeeld in de preventieve sector doen... door maatregelen te nemen om mensen te ontmoedigen om te stoppen met roken. Waarom? Ja, dat is heel eenvoudig... Um, ik, bij mij als longarts is ongeveer 95% van de ziektes die wij behandelen... is roken gerelateerd. Op het moment dat we zorgen dat er minder mensen beginnen met roken... dat mensen stoppen met roken... Wat bespaart dat vanzelf geld? Dan krijg je minder zieke mensen en bespaart vanzelf geld. Ja. En dan heeft Erik Kapteins ook weer meer tijd voor andere patiënten. Want het gaat ook wel over uh, ja, de rol die de overheid speelt, hè? Wat, wat zou er moeten veranderen? Ja, ik vind dat de overheid de verantwoordelijkheid in de zorg weer terug moet nemen. Weg met de marktwerking? Wat mij betreft heeft de marktwerking alleen maar slechte dingen gebracht... en weinig goede dingen. Het gaat niet meer over kwaliteit van zorg, maar alleen maar over geld... en hoe geld te verdienen en hoe geld te besparen. En dat laatste is wel belangrijk, maar daar moet de overheid... de centrale rol in vervullen en de regie weer in handen nemen. Ja, zou je dan ook kunnen zeggen dat specialisten weer gewoon op de loonlijst moeten... in plaats van al die maatschappen die er zijn gekomen? Um, ja, ik zou het zelf geen probleem vinden... Maar al die maatschappen die bestonden al. Maar ik zou het geen probleem vinden als de specialisten weer in loondienst komen. Maar laat dan de overheid met open vizier met de specialisten gaan overleggen... over het feit dat ze graag willen dat specialisten weer in loondienst gaan... Ja, niet om het heel politiek te maken, maar die VVD hoor ik met name vaak zeggen... ja, de overheid moet minder. Maar de VVD is ook degene die de marktwerking in de zorg heeft geïntroduceerd. En de VVD is ook degene die heeft gezegd... ja, er moet bezuinigd worden in de zorg, maar dat gaan wij niet doen. Dat moeten de mensen in de zorg zelf maar doen. Dus geen wonder dat de VVD zal zeggen... ja, we willen heel graag dat de verantwoordelijkheid niet bij ons ligt... maar bij de mensen die in de zorg zelf werken. Maar laten mensen in de zorg nou doen waar ze goed in zijn. Namelijk mensen behandelen, mensen begeleiden... proberen mensen beter te maken. Ja, maar het ging in die jaren... Dat... Dat, het, dat we daar naartoe gekomen zijn, ook om die wachtlijsten. Dat moest minder. ben ik helemaal mee eens. Maar dat betekent niet dat als de uh, marktwerking en de zorg... als we daarover eens zijn dat het niet goed is... dat je weer terug moet naar de marktwachtlijsten. Ja, het toch is ook een af... doel op zich geworden, eigenlijk. De, wacht, de marktwerking... Ja, en ik bedoel, als we zeggen dat we niet eens zijn met de marktwerking... betekent niet dat je daarna terug wil naar de zorg, wachtlijsten. Er zijn toch nog andere oplossingen te verzinnen. Nou, laten we daar nou eens in Den Haag over gaan buigen. Op welke manier kunnen we nu samen met de zorgen... ertoe leiden dat we een goedkope, efficiëntere manier van zorg hebben... zonder dat er wachtlijsten zijn. Zonder dat we uh, alleen maar over geld gaan praten... maar dat we gaan hebben over kwaliteit van zorg. Paul van Zuil heb ik vanmorgen gesproken op de vijfde etage. Hij was druk met de patiënten bezig. Die zei, ja, en dan moet ik s'avonds ook nog vergaderen. vergaderen we vergaderen ons eigen rot? Ja, helemaal mee eens. Je bent alleen maar bezig met formulieren in te vullen. Vergaderingen over hoe het anders moet. Niet over hoe het beter moet, maar met name over hoe het anders moet. Formulieren invullen. Dat, dat, moet, dat moet gewoon een einde aan komen. Laat dokters gewoon doen waar ze goed in zijn. Mensen behandelen. En laat andere mensen eh, die daarvoor gestudeerd hebben... ervoor zorgen dat de zorg efficiënter wordt. En doe dat samen met de zorg, komt het echt goed. Nou, ik hoop het. U moet verder met uw ronde. In ieder geval bedankt. En wij gaan uh, straks nog eens even naar uh, de directeur van het ziekenhuis. Straks gaan we nog maar eens napraten over de rellen in Haren... en de verschillende groepen jongeren die daar waren. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB Arnold Broekhuis. Marcel, 130 kilometer file. Twee opmerkelijke files die erbij zijn gekomen op de A2... Maastricht richting Eindhoven, tussen Roosteren en Sint-Joost. Daar staat vijf kilometer na een aanrijding zijn... bij het knooppunt Vonderen twee rijstoken dicht. En die andere file veroorzaakt ook door een aanrijding op de A58... Bergen-op-Zoom richting Breda... Bij Etten-Leur is de linkerrijf zo dicht en inmiddels staat er een file van 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is dus toch zo ver gekomen...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 Vrije bal. En wat een ander ook mag zeggen. Ik vond het fijn dat jou zoals je naast me ligt te slapen. En van We gaan naar uh, Haren en uh, de paar dagen daarna. Bij de rellen kwamen jongeren uit alle delen van het land. Ook al werd vooraf gemeld dat het aangekondigde feestje van de 16-jarige Merten niet door zou gaan. Toch weer hield dat mensen, jongeren vooral er niet uh, van om naar Haren af te reizen. Maar wat zijn nu beweegredenen van jongeren om zo massaal naar een evenement te komen? dat er eigenlijk niet is. We hebben contact met socioloog René Veenstra... verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. U onderzoekt onder andere antisociaal gedrag bij jongeren. Heeft u een verklaring waarom uh, de jeugd massaal op zo'n evenement afkomt... terwijl er eigenlijk niks is? Nou, Heel veel jongeren willen gewoon lol hebben. Uh, en, en dat zoveel mensen op afkomen, dat maakt het eigenlijk extra leuk... En wat ook wel kenmerkend is, is dat heel veel jongeren gewoon eigenlijk niet zo heel kritisch denken. Dus ja, het feest werd afgelast. Haren is totaal ongeschikt voor zo'n feest. Het zijn allemaal ja, hele rustieke straatjes... En toch komen ze erop en af. Het is ook een soort rebellischheid natuurlijk. Spanning, sensatie. Uh, we luisteren niet naar het gezag. We bepalen zelf wel uh, dat er een feestje is. En vervolgens kwamen ze inderdaad uit het hele land. Want uh, het was niet alleen uh, ja, de, de, de Groningse voetbalhooligans. Maar ze kwamen met bussen, met treinen. Overal kwamen ze vandaan. Dus de, de grondgedachte is um, laten we het gezellig hebben. Of is dat toch bij een, ook een grote groep laten we lekker gaan rellen? Nou, ik denk wel dat de meeste jongeren daar eerst wel heen gingen... omdat ze zin hadden in een feestje. Maar het is natuurlijk wel ontzettend korte termijn denken... dat, dat als je ja, zomaar in, in wat straatjes waar eigenlijk bijna niks uh, georganiseerd uh, was... want er was geen uh, opeens een feestje, er de, de, de werd niks uh, apart gedaan... Uh, dat het dan uh, wel, wel naïef is om te denken... Van dat het wel heel erg uh, lang gezellig zou blijven. Dus ja, smiddag zag je dat het heel erg leuk was uh, daar in Haren. Dat mensen uh, ja, uh, echt, echt hier een feestje aan het bouwen waren. Uh, dan is het ook nog licht, dan zijn nog weinig mensen beschonken. Maar ja, het was gewoon wachten op dat het misging. Ja. Even nog terug naar uh, hoe het ontstond. Um, uiteindelijk is de gedachte dat met name Facebook en Twitter het een en ander aangejaagd hebben. Je zag ook veel jongeren met telefoontjes foto's maken voor het huis van, de, van dat meisje. Speelt dat ook een rol dat jongeren erbij willen zijn? Uh, ja, dat ook willen delen met hun vrienden? Uh, en op die manier ook op zoek zijn naar een soort ja, thrill-seek? Absoluut, absoluut. En, en, en het is dan jammer dat zoiets ook enorm gevoed wordt door ja, bijvoorbeeld uh, de media. Hè? Dat radio-dj's oproepen om mensen uh, daarheen uh, ja, de, de te bewegen. Dat is gewoon heel naïef. Want uh, iedereen die wat verder uh, denkt dan zijn neus lang is... die kan, kan beseffen dat zo'n gemeente als Haren... Uh, de, de, al die straatjes uh, in zo'n zo rustige wijk... dat die totaal niet voorbereid zijn op duizenden en duizenden jongeren... die, die er eigenlijk helemaal niks te zoeken hebben. Dus het, mensen, ze hadden juist niet mensen moeten oproepen om daarheen te gaan. En nou, ook ouders die hadden gewoon uh, moeten zeggen ja, van hé, hey, je kent dat hele meisje niet, uh, kom op, uh, blijf daar weg. Want als er zoveel jongeren zo lang daar zijn en er gebeurt eigenlijk niks en het wordt donker en mensen raken beschonken, dan is het gewoon wachten op dat het misgaat. Hm. Maar meneer Heenstaat, dat lijkt me toch met elkaar in tegenspraak. U zegt ze willen daar graag naartoe, dan heeft het toch helemaal geen zin om te, op te roepen om, om daar niet heen te gaan. Want dat maakt het alleen maar aantrekkelijker nog. Ja, en ik denk ook dus dat je sommige jongeren nooit zal tegenhouden om daarheen te gaan. Maar er zijn ook heel veel mensen heen gegaan die, uh, ja, die wel goed kunnen nadenken. Die wel kritisch zijn, die wel doorhebben dat het eigenlijk ook, ook absurd is. Dat, uh, wat er gebeurt in Haren, dat je naar een feestje gaat. Maar die er gewoon even heen gaan uit nieuwsgierigheid. Die dan ook na afloop kunnen zeggen, ik was erbij. En, en, en die groep had gewoon weg moeten blijven. Het is gewoon voor iedereen die er was. Of het nou uh, mensen waren die alleen maar even wouden kijken. Of mensen die echt, uh, nou ja uit waren op uh, ja, uh, zelf maar een feestje creëren... of zelfs de boel te gaan uh, verstieren... Uh, voor iedereen die er was, was het eigenlijk dom dat ze erheen zijn gegaan. Want, nou ja, dit zijn de gevolgen. Een miljoen schade, uh, uh, ja, een grote schande. Gewoon oude mensen die, die, die, die schrik op het lijf is gejaagd, soms zelfs iemand in, naar, het, naar het ziekenhuis. Het is belachelijk. En uiteindelijk is de grote groep daar toch voor verantwoordelijk. Ja, u onderzoekt antisociaal gedrag bij jongeren. Uh, waar vindt u de verklaring voor het feit dat het dan uiteindelijk zo misgaat? Want, uh, ja, dat je daar staat met je telefoontje en een foto maakt van het huis, daar is nog niet zo heel veel mis mee. Dat je daar met z'n alle uh, op afkomt met de trein. Dat hoeft ook niet per se mis te gaan. Waar gaat het dan vervolgens mis... Uh, als je kijkt naar specifiek antisociaal gedrag... Uh, het, het, het werpen van bakstenen door een winkelruit bijvoorbeeld? Nou ja, Jongeren... De... Die, die, die, die zijn bij uitstek uh, ja, mensen die, die vaak toch een laag zelfcontrole hebben. Dus die heel makkelijk meegaan, die ook heel uh, snel sensatiegericht zijn... die voor het gemakkelijke vermaak gaan, die niet nadenken over mogelijke gevolgen... die niet nadenken over schade of leed voor bewoners of winkeliers. En dan speelt de groepsdynamiek ook? En... Zegt en dan hij. krijg je zo'n grote groep. Uh, en, en, ja, en dan krijg je dus de massa. En, ze, en, en tegenover de ME waren ze in de grote meerderheid. En, uh, het, ja, het werd onoverzichtelijk. En, en dan krijg je gewoon jongeren die, die, die verder gaan dan in, in eentje uh, zouden doen. En wat heeft u daarover gevonden in uw eigen onderzoek? Is er dan, zijn er dan een paar uh, in zo'n groep die, uh, de, die ermee beginnen? Die de rest meenemen? Ja, als je in de, bij, bij jongeren, bij tieners gaat kijken... dan zijn er altijd een paar die, ja, die, ja, die heel vaak in de problemen komen. Maar er is een hele grote groep. Uh, die, die tijdelijk in die puberteit gewoon, gewoon dit soort gedrag vertoont. Niet verder uh, denken dan je neus lang is. En, uh, en ervan genieten om in een grote groep dezelfde ervaring te delen. En dat dat, dat zijn jongeren, ook de jongeren die meegenomen zijn door papa en mama naar het politiebureau waarschijnlijk. Aan het nou ja, er zijn nu en uh, jongeren die zich inderdaad aanmelden van dat ze er toch spijt van hebben. En, en ze hebben groot gelijk, want het is natuurlijk ook een schande. Ja, maar die tot rellen zijn overgegaan, die zien de grote groep mooi als camouflage om hun activiteiten te bedrijven? Nou, Het is voor een deel camouflage, maar ook, ook, ook gewoon aanmoedigingsprocessen. Want die kikken erop dat, dat de rest hun dan nog toeschreeuwt. Ja, precies. En, en, en, en je denkt ook dat inderdaad in zo'n grote groep dat je niet zal opvallen. Ja. Hmm. Meneer Veenstra, René Veenstra, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, socioloog. Hartelijk dank voor je toelichting.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 Rabobank. Een bank met ideeën. Benieuwd naar Windows Server 2012 en Windows 8, kom dan 11 oktober na het Windows-evenement van het jaar. Samen slimmer met Windows 8. Met experts van Microsoft en OGD. Schrijf u nu gratis in op www.ogd.nl. OGD, OGD ICT-diensten. Samen slimmer. Dit is Radio 1.